Een jonge douanier was nog maar enkele maanden bij de Nederlandse douane. Hij vond het heel erg spannend te jagen op smokkelaars. Zijn oudere collega's hadden geen zin meer zich het vuur uit de sloffen te lopen en deden alleen het hoognodige. De jonge douanier niet. Hij probeerde van alles, maar zonder succes. Het vreemde was dat hij steeds meer zwangere vrouwen de grens zag oversteken. Sterker nog... De meeste bleven wel een jaar of langer met een dikke buik langskomen. De jonge beambte vertrouwde het niet, maar hij kon moeilijk onder de rokken van de vrouwen kijken natuurlijk, dus hij moest iets anders bedenken. De eerstvolgende keer dat hij een zwangere vrouw over de grens zag lopen, had hij een fantastisch idee. Het was een koude dag in februari en hij nodigde de vrouw uit in het grenskantoor. De vrouw was verbaasd door zoveel vriendelijkheid, maar ging toch naar binnen waar de koffie al stond te dampen. Ze kletste wat over van alles en nog wat en de jonge douanier stookte zijn kachel nog maar eens wat hoger op. De vrouw kreeg het warmer en warmer en wilde maar weer eens verder gaan. Maar de douanier die bleef maar praten en praten en de kachel opstoken. En een kwartiertje later hield de vrouw het niet meer uit, ze wilde nu echt gaan. Toen ze opstond voelde ze dat het al te laat was... Tien kilogram boter die ze onder haar rok had verstopt was veranderd in een vettige brei die langs haar benen naar beneden liep. Op de grond en onder de stoel lag al een flinke plasboter. Ze keek de douanier aan en ze begonnen beide te lachen. De douanier liet haar gaan. Toch werd hij, tot groot ongenoegen van zijn jaloerse collega's, bevorderd wegens zijn slimmigheid.